Mark Visser met het NOS Journaal. Een Kamermeerderheid wil in de bedrijf dat personeel zonder voldoende bescherming werkte met het giftige Chrome 6. De SP zegt dat al ruim tien jaar niets doet om de risico's te beperken. De SP wil dat het onderzoeksrapport waar het ministerie mee bezig is... zo snel mogelijk naar de Kamer gaat. Het kabinet hoopt dat er een volkenrechtelijk mandaat komt... voor militair ingrijpen in Syrië. Zijn minister Timmermans in het Kamerdebat over de Nederlandse steun... aan de militaire missie tegen terreurgroep Islamitische Staat... Timmermans zei dat er een mandaat moet zijn om in te grijpen in Syrië... al hoeft dat volgens hem niet altijd te betekenen... dat er een resolutie komt van de VN-veiligheidsraad. De man die in het geheim opnames maakte in de kleedkamers bij hockeyclub HGC in Wassenaar... heeft dat ook bij de Haagse hockeyclub HDM gedaan. Hij werkte vanaf 1999 bij die club en toen is dat volgens het OM al begonnen met filmen. Het is niet duidelijk hoe lang dat heeft geduurd. De man verliet de club in 2006... In een tuin in Brakel bij Zaltbommel heeft tientallen jaren een enorme zeemijn gelegen. Een man belde de politie omdat hij een mortiergranaat had gevonden. Maar toen bomexperts in de tuin kwamen zagen ze de veel gevaarlijkere zeemijn. Er zat nog 300 kilo springstof in. Volgens een man heeft zijn overgrootvader de mijn in de jaren 30 uit de Waal gevist. De explosief is gisteren onschadelijk gemaakt. Dit jaar komt mogelijk een recordaantal buitenlanders naar Nederland. Het worden er ruim 13,8 miljoen, verwacht het promotiebureau voor toerisme NBTC. Het zijn vakantiegangers en zakenlieden. Vorig jaar kwamen 12,7 miljoen buitenlanders naar Nederland. Sterke toename van dit jaar heeft te maken met onder meer de troonswisseling en de heropening van het Rijksmuseum. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het klaart op en het koelt af tot een graad of 11. Morgen flinke periode met zon. Het blijft droog en 20 tot 22 graden.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 Het is een drukke avondspits. Er staat 245 kilometer. Ik noem de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. En die staan op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden 6 kilometer. A2 Utrecht en Bos bij Knopend Eveningen 7. Verderop bij de af het de malsen nog eens 7. A4 Amsterdam Den Haag bij Zoeterwouder Rijndijk 6. A9 Diemen richting Alkmaar bij Amstelveen 5 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam tussen knooppunt de Watergaasmeer... en de nieuwe Meer, 6 kilometer richting Den Haag. A12 Utrecht richting Den Haag bij knooppunt de Oudereen 8 kilometer... Verderop bij Reewijk 5 en bij Zevenhuizen nog eens 5 kilometer. A13 Rotterdam Den Haag bij Delft 5 kilometer. A15 Nijmegen Gorkum tussen Ochten en Tiel 8 kilometer. Was een ongeluk, de reishokken zijn weer open. A16 Breda Rotterdam voor Knopenthebrechtseplein 6. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Knopenthebrechtseplein 8 kilometer. A27 Utrecht Breda tussen Utrecht Noord en Lexmond 20 kilometer. A29 Rotterdam Bergen op Zoom bij de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 shake yeah Cause it's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 son las orugas dan cuerda este motor que es la fuerza del corazón no no es la fuerza que te que te que te llena que te arrastra en que te Lo que es la ik del corazón es la niet que te lleva. doen. Ik No niet wat ik Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet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 comes with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 But you still deserve the crown.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 It feels like something to yeah. can i leave with you ladies i don't know but i'm thinking about yeah yeah yeah yeah it feels like something oh. up. oh can i leave with you ladies i don't know but i'm thinking about oh, living with you gentlemen good night ladies good morning <laughs> and that's it